Voor de derde keer in korte tijd was er een inbraakpoging op een Duitse militaire kazerne bij Keulen. Op 2 januari probeerden inbrekers de drinkwaterzuiveringsinstallatie van de kazerne binnen te dringen. Ze kwamen niet ver, zegt het leger. In augustus was de kazerne enkele maanden dicht, omdat het drinkwater was vervuild, mogelijk met opzet. Er zaten gaten in het hek. In november werd het hek opnieuw beschadigd. In de kazerne zitten kantoren van het Duitse leger. De kazerne wordt ook gebruikt door Oekraïnse militairen, die in Duitsland een training krijgen. De Rooms-Katholieke Kerk gaat homoseksuele mannen toelaten tot de priesteropleiding. Homoseksualiteit is volgens de nieuwe richtlijn van het Vaticaan... slechts één van de aspecten van de persoonlijkheid van mensen. Er gelden wel regels. De aspirantpriesters mogen geen aanhangers zijn van iets... wat het Vaticaan de zogenoemde homocultuur noemt. Ook zijn mensen die diepgewortelde homoseksuele neigingen vertonen niet welkom. Net als alle andere priesters mogen ze ook geen seks hebben. Pensioenfonds ABP wil niet meer beleggen in Tesla. ABP is tegen de hoge bonus van 56 miljard dollar voor Tesla-topman Elon Musk. Ook de arbeidsomstandigheden bij Tesla zouden een rol spelen. Het pensioenfonds heeft er geen probleem mee dat Musk nauwe contacten heeft met Donald Trump. En het weer vanavond en vannacht enkele winterse buien. Het kan glad worden, morgen een enkele bui, verder zon en 1 tot 5 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate.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 Ghost, Can't can do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 Don't feel the just have grow Cause I was hot, somebody really Wrong. Everybody wanna test, test the stuff And this is easy, so easy to fall You know what we're splitting in, cause they getting tender, no nigga didn't win it in come again, begin it again, and again. Now Tell me what you gonna do Can somebody, anybody tell me why? Hey. Can somebody, anybody tell me why? We die, like we die, so I don't wanna whoa. die whoa. Heel bang geweest Queen of in the center stage, she got soul in the beauty of a melody. Yeah, ja, I'm going through, and yeah, what do you?